Hé hey, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment uh, Lucas en Peter. En mijn naam is uh, Johan en uh, ja, we beginnen meteen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we eens beginnen met de marijuane-index. Die staat op 226,31. Ja, hij is gewoon een beetje op en neer aan het swingen zoals altijd. En dan hebben we natuurlijk nog de Bitcoin, die zwinkt ook een beetje, die stond vorige week nog op uh, 6500, bijna 6600 en hij is naar beneden gekukeld naar de 6000 en hij lijkt nou voorzichtig aan weer omhoog aan te krabbelen, hij staat op 6100 eurotjes. ja, goud. Goud staat op 1218 dollar per ounce. Nog steeds een beetje in een neerwaartse trend richting die 1200. En olie? Olie 69 dollar. Oké. Okay. Uh, ja, dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 485,5 miljard in het rood. Ja, dan gaan we naar de, de berichten toe. We beginnen meteen met een, een Bitcoin bericht. Want er was iemand, een of ander bankiertje en die dacht dat het niks meer gaat worden met de bitcoin. Ja, het stond, uh, ik zag het groot op de voorpagina van de Telegraaf staan. Ja. Uh, dat uh, zakenbank Goldman Sachs. Die had al gezegd: ga dat ooit nog terug naar 19.000 of 8.000? En zei, vergeet het maar. komt hm. nooit meer terug. Hm. En echt, echt gelijk helemaal nooit meer. Bitcoin heeft in deze vorm geen toegevoegde waarde. De munt zal dus in prijs alleen maar verder zakken Stelt de zakenbouw. Uh -huh. Maar ja, ik vind dit soort berichten altijd wel leuk... ...omdat heel vaak op de bodem... ...dan hoor je het bericht dat, er, dat het nooit meer goed komt. Dat is uh, ja, heel vaak uh, net zoals je aan de top berichten hoort... ...dat uh, de sky the limit is. En dat, dat weet ik niet waar, uh, naar wat voor koersdoelen hoor je dan genoemd worden. So, op zich is het wel interessant dat er, dat er wordt gezegd dat het kon nooit meer terug Goed, laat dat een probleem zijn voor de mensen die er posities in hebben. En uh, als een bankiertje maar lekker uh, roepen. Ja, zeg, ook van opschudden van de markt is volgens de bankiers geen sprake meer. Dus het, is, dus het klinkt wel een beetje jaloezie in door. Grote disruptie van het officiële financiële systeem, dat uh, zit er niet meer in. Nou ja, dat, uh, <laughs> dat is te hopen daarvoor. Een collega uit Venezuela vertelde vandaag nog vrolijk dat het gelukt was om weer een Mindmachine uh, bij zijn vader geïnstalleerd te krijgen. En, In Venezuela? Uh, die was er heel, ja, en die was er gewoon heel blij mee, dus uh, <laughs> prima. Hmm. <laughs> ja, <en> Venezuela dan, <laughs> het is altijd al Ja, Nou ja, zullen we maar meteen aan Venezuela, Venezuela berichtje gaan. Ze hebben een mislukte aanslag op uh, Maduro gepleegd. Ja, ja zo'n mooie foto staat erbij, ze hebben zes mensen. Vast aangehouden. Na een drone uh, aanval. Dus er was iemand die had een drone gemaakt. En die had er maar in geprobeerd. Maar al, uh, van het leven te beroven. Maar hij is niet gelukt. Allemaal, je ziet allemaal op een hoop veiligheidsmannetjes. Die ervoor springen met, met uh, matten. Om te uh, scherven. En er staan ook altijd mensen bij. Die, die goed in de gaten hebben wat er nou gebeurt. Dus die staan gewoon. Uh, ja, sommige mensen die bukken. Die, die duiken weg. Althans staan gewoon recht voor zich uit te kijken. <lacht> klaar om kogels te happen. En die krijg nou allemaal extra rollen toiletpapier als beloning, hè? <laughs> ja, voor de loyaliteit. <laughs> het geeft gewoon aan dat er, dat er wat... Uh, ja, ik denk dat het, dat het steeds moeilijker te handhaven wordt, dat regime. Omdat natuurlijk steeds meer ontevredenheid groeit. En dan krijg je zo'n... Ceausescu-effect. Dat hij, ondanks dat iedereen omheen vertelde dat hij immens populair was. En uh, dat ze men volledig begrip hadden voor zijn niet helemaal goed werkende modelletjes, zoals hij dat noemt. Onze productiemodellen hebben, hebben niet helemaal goed gewerkt. Denk ik toch dat hij wel een keer het veld moet ruimen. Ja. En, uh, de overheid beweerde dat de opposition fractions conspired with assailants in Miami en Bogota. Dus ze zijn al buitenlandse zijn vijanden, zijn natuurlijk. Onder de eigen bevolking zitten natuurlijk alleen maar loyale aanhangers die dolblij zijn om daar te wonen. Mm -hmm. En vijanden zitten natuurlijk per definitie in het buitenland. Ja. Dus ja, het is een aparte. aparte. Het is, er zijn twee drones met, 2, met 1 kilogram C4-explosieven. Moet dat maar even in elkaar zitten? Ja, het is een mooi stukje huiswerk. Ja. Die, die was de, verjaardag aan het, de 81ste verjaardag aan het vieren van de National Guard. De, de drones hadden moeten exploderen. Uh, direct voor hem. Maar de militairen lukten het om... om een drone uit de koers te, te, te knallen. Zo oh, elektronisch. En de anderen die crashte in een appartementgebouw, Twee bloks, blokken daarvan vandaan. Dus, ja, het is ook niet, niet zo heel uh, erg link geweest, denk ik. We have six terrorists and assassins detained. <laughs> dat zijn natuurlijk altijd terroristen... die de, die de heerser weer willen werken. Ja. Tenzij het echt lukt, dan zei dat opeens... Uh, dat was de, de president de terrorist. Maar optisch is natuurlijk ook wel... voor de mensen die in zo'n land wonen... Zeggen: oh, oké, okay, er zijn wel vijanden van onze, onze heerser. De heerser moet natuurlijk altijd almachtig lijken... en onaantastbaar. Dus dat is, uh, is niet goed voor hem, dit, denk ik. <laughs> Maduro, who also says that Washington... supports his political opponents... called on the US president Donald Trump... to hold the terrorist group accountable. <laughs> right... Uh, okay. dan is het raar dat John Bolton tegen Fox News on Sunday, dat is die uh, enorme oorlogsgast die uh, Trump benoemd heeft, die ook bij de, uh, by, uh, geloof ik, de uh, secretary of state zit. En die zegt, uh, if the government of Venezuela has hard information that they want, the uh, they want to present to us, that would, be sh that would show a potential violation of US criminal law, we'll take a serious look at it. That's oh. raar, dat is wel raar, dat zou... Dan zou mensen die proberen die president te vermoorden... die een vreselijk drama is voor, de, voor miljoenen mensen... die zouden dan vervolgd worden door de Verenigde Staten... omdat de, de heerster zegt... Ja, het, is het zijn terroristen die het doen. En dan zou de VS daar ook inderdaad... Ja, als ze terroristen zijn, nou, dan gaan we er ook achteraan. Maar er zal in de praktijk, praktijk wel niks voorkomen. Het zal de Amerikanen worst denk ik. Uh, even kijken hoor. Dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, dan komen we bij... Uh... Tommy Robertson, die voor vrije voeten. Ja, nou, dat, uh, daar zullen dan wellicht heel veel mensen blij mee zijn. En terecht dat hij wel eens vrijgelaten want want ja, de uitspraak uh, gaf aan dat het allemaal van alle kanten rammelde. En um, ja, ik ben benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen naar aanleiding hiervan. In de zin van, hij was al een beetje van het. Uh, Rechtsextremisme was hij al afgestapt en uh, had een wat gematigdere koers ook, ook zelfs wel een beetje richting vrijheid uh, was hij aan het kiezen. Had hij al een beetje, uh, had hij er soms al zinnige opmerkingen overgemaakt. En ja, ben benieuwd wat er uh, nu gaat komen, want uh, hij heeft wel laten zien dat hij mensen kan mobiliseren. Of dat, dat zijn een groot aantal Engelsen, ze wel gecharmeerd zijn van hem, anders gaan ze niet voor hem de straat op om te pleiten voor zijn... Uh, ...in vrijheidstelling ja. En uh, ja, kan als hij uh, nog een keer wat verstandiger wordt... ...en ziet dat de huidskleur geen reet uitmaakt voor wie of wat een mens is... Uh, ...kan het nog eens een keer een interessant. Uh, ja, maar hij is toch worden. niet tegen huidskleur of zo. Het is bijna meer uh, anti-islam. Dus het, uh, het, het, het, het... Ja, de religie, ah, zeg maar. Uh, ja, dat is een van de dingen die, die hij uh, de laatste tijd nog wel heeft... Uh, Benoemd. Ja. ja, dat is geen racisme inderdaad. Maar vroeger kwam die uit de hoek van het racisme. Ja, okay. en hij is toen wat meer naar de hoek van uh, ja, tegen bepaalde geloven. Hij uh, staat inderdaad, hij was een van de oprichters van de Extreemrechtse English Defense League. In 2013 brak hij met deze organisatie. Dat bedoel je waarschijnlijk. ja, ja. Maar, uh, Het is, het is uh, raar. Hij, uh, de vrede, hij, hij maakt alleen met zijn telefoonopname van een rechtszaak... over Brits-Pakistaanse verdachte in een verkrachtingszaak. En daar is hij voor gearresteerd. Ja, dat... nou dat hij dat had gedaan... terwijl hij ook zelf wist dat dat niet mocht... omdat er nadrukkelijk was gezegd dat dat niet was toegestaan. Ik heb ook opnamen gezien vlak voordat hij gearresteerd werd. En toen heeft hij ook gezegd van ja, kans is groot dat ik gearresteerd word. Uh, vervelend, maar dat, dat uh, hoort er dan bij. Hm. En... Um, dus hij wist dat het niet mocht. Ja. En ja, dat, dat heeft hij dan toch overtreden. Maar goed, achteraf heeft de rechter ook in vragen gesteld waarom dat niet zou mogen. Ja, het is natuurlijk een hele rare, bizar. Ja, dat het ook omdraaien bed. als iemand uh, opgepakt is voor een. Uh, het gaat om verdachten, hè? En zijn mensen die zijn ergens van verdacht. En daar moet dan die rechtszaak komen, om, uh, uh, dan wordt uh, ze veroordeeld of vrijgesproken. Maar als je dan iemand gaat lopen filmen en, en je hebt eigenlijk die persoon al... Jij als, als omstander al gezegd van nou, die gasten hebben het gedaan. Het is de rechter die dat bepaalt, weet je wel. Ja, maar er zijn een heleboel mensen die zullen al zeggen... ook als ze niet staat te filmen, die, die verdachte is schuldig. Of, ja, ja, uh, of uh, uh. Nog niet schuldig. Uh, uh, ik weet niet of het filmen daar nou veel in uitmaakt. Uh. Ik heb wel het idee dat bij rechtsgang heb je meer baat bij transparantie. Uh, en gooi alles maar op tafel. Maar maar dus dat is de reden dat um, journalisten... die, die plaatsen alleen maar de voornaam met uh, een initiaal van de achternaam, weet je wel. En uh, als ze dan een foto in de krant doen van een... Ja, uh, in Nederland is het... Uh, de dat is inderdaad het idee dat als de bevolking hoort verdachten... dan gaat ze gelijk hun lynch pakken om iemand op te knopen. En ja. je kan de bevolking kan je rechtspraak niet... Uh, ja, die, daar, die zijn te dom om... Om daar iets mee te maken te hebben, heb je allemaal overheidsmensen voor nodig die daar professioneel in getraind zijn. Net zoals bij, de, bij wapenbezit en politie. Uh, die heb je, dat, dat gewone mensen kunnen daar uh, niks over zeggen. En, en ik ben altijd bang dat als je gaat zeggen. Als de overheid zich zo gaat opstellen. Van die gewone mensen die zijn dom en explosief en ongeleid projectiel en uh, emotioneel. Dat, dat je dan ook dat soort mensen krijgt. Uh. mensen gaan zich gedragen zoals ze verwacht worden dat ze zich gedragen. Dus Dat is uit psychologie heel erg bekend. Als je verwacht dat iemand ja. oud is... dan gaat hij langzamer lopen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, ik denk dat je beter, beter openbaarheid daarin kan betrachten. Dan, ja, dan weten mensen ook goed, goed, goed waar ze aan toe zijn met een rechtssysteem. Anders dan heb je het idee van wat gebeurt er allemaal daar in het geheim... waar ik niks van over mag weten. Het wordt allemaal van handje klap gedaan... en dan verliezen mensen vertrouwen in het rechtssysteem. Het is ook wel vreemd dat... Dat hij was dan 13 maanden cel veroordeeld, waarvoor hij minimaal de helft zou moeten uitzitten. En uh, nou is hij al vrijgelaten. Dus volgens mij heeft hij nou nog, geen, nog niet de helft van 13 maanden cel uh, gehad. Maar omdat er volgens de rechter fouten zijn gemaakt. Ik wil altijd het idee dat er dan als er enorme publieke druk komt, dat ze dan altijd wel ergens een fout kunnen vinden. Om. Uh, <laughs> om uh, oh, dat had ik dat niet verwacht. Ik dacht dat ik, uh, ik mezelf enorm populair maakte door met deze veroordeling. Wat overigens ook, ik, ik hoorde van die, wat die Tommy Robbins zei, wat er dan helemaal niet in zo'n artikeltje van de NOS staat. Maar hij zat daar in die cel en hij kon de ramen niet open doen. Als ze de ramen opendeed, zat er dus allemaal moslims in. Die, die duwden dan poep door het raam naar binnen allemaal en spuugden. Dus allemaal, uh, ja, zat hij uh, binnen no time in de, in de poepstank. Dus dan moest hij de ramen maar dichtlaten in die hitte. Ja, dat ja. zijn natuurlijk, uh, ja, dat is lekker. De westerse uh, rechtssystemen, ja, dan heb je goede, geen onmenselijke toestanden. Ze zijn vrij voor elkaar. Maar dat staat er dan weer niet in zo'n NOS-artikeltje, wat toch wel een interessant puntje is. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk als je je enigszins als beschaafd land wil presenteren. Ja, dan kan, je, dan kan je daar moeilijk mee voor de dag komen, denk ik. Ja. Ook als iemand dan gelinst wordt in, in jouw gevangenis, staat ook niet vrij. Maar ja, we gaan even op de, deze toe nog verder, want uh, ja, Twitter hè, censuur. Alex Jones die uh, is van Twitter gehaald en zelfs Ron Paul. Ron, Ron Paul, Paul Institute, wat op zich niet iets is van Ron Paul zelf. Ah, oké. Okay. Maar het, het begint wel allemaal, dit, dit was een gecoördineerde actie, want het was tegelijkertijd geloof ik ook op YouTube, op um, Twitter. En dan nog een paar van die platform. oh ja, uh, Apple, iTunes, ja. Spotify, Google, die hebben allemaal Alex Jones uh, weggehaald. maar ook bijvoorbeeld de Antiwar, Antiwar.com, Scott Horton show, nou, die heb ik ontmoet. Die Scott Horton, ontzettende kundige gast, een grote wandelende bibliotheek over het Midden-Oosten heeft een boek geschreven, uh, Fool's Errand, waarom je, je terug moet trekken uit Afghanistan, en allemaal onderbouwd met bergen details en het enorm goed werk bij dit uh, Anti Antiwar.com. Laat heel goed zien dat het, uh, dat het allemaal uh, yeah, war on racket is. En ja, die is er ook uh, vanaf gehoord. Two more casualties of the Twitter purge of anti-war voices. Scott Horton, anti-war, en Daniel McAdams. Oh, oké, okay. dat ja, is die Director van, of the van, Ron Paul Institute. Ja, dat is die sidekick van Ron Paul, van zijn uh, podcast. Ja, en van okay. anti-war, uh, Peter, Peter van Buur ook, en Dan McAdams. Oké. Okay. Ja, ja, het is mij niet ja. duidelijk precies om wat voor redenen, wat voor grond, uh, of tenminste wie de, deze aanvraag in, in gang heeft gezet. Er zijn natuurlijk wel wetten in Duitsland bijvoorbeeld die zeggen van dat dat soort uh, speech niet op social media beschikbaar mag zijn of benaderbaar mag zijn. En het kan dus gewoon zijn dat ze opdracht of gehoor hebben gegeven aan een opdracht van een overheid om die berichten of die hele accounts te verwijderen. En ja, als social media platform heb je daar maar aan te houden. om überhaupt nog te mogen blijven opereren in dat land. Dat lijkt me sterk dat antiwar.com. dat dat uh, vanwege hate speech. Uh, afgehoord wordt, maar. Ik ken alleen de redenen van. Uh... ik heb alleen gezien wat dan de aanleiding zou zijn. van Alex Jones. om hem eraf te kicken. En ja, dat was op zich niet heel erg netjes wat hij daar. Uh, schreef. En. Uh, ja. Ik weet niet wat anti-war heeft uh, gedaan wat daar het probleem is. Maar uh, ja, als het als gevolg van een, een wet is, ja, dan uh, hebben de ordervolgers natuurlijk gewoon strictly de wet gevolgd. En niet gedacht van, hey, uh, we, ge we zijn een platform waar iedereen mag zeggen wat hij wil. Ja, dat geloof ik niet. Want ik heb die, ik weet niet of je dat... Uh, dat uh, James O'Keefe, die heeft zo'n uh, zo project waar hij undercover video's maakt. En die heeft hij ook gedaan met, uh, met Twitter-medewerkers... Uh maar dan hoorde je die Twitter lui uit de school klappen, terwijl ze het niet door hadden. En uh, ja, dan hoor je al moeilijke bias zijn zitten. Trouwens ja. Zo is James O'Keefe die dat uh, van dat Twitter. Uh, ja. Nou goed, ik uh, ben wel van mening dat die platforms uh, gewoon zelf mogen bepalen waar ze wel en niet een platform. Uh, ja, natuurlijk. Ik hoop dat het uh, vooral ook een kans biedt voor andere platforms om uh, mensen naar zich toe te trekken en uh, ja, vanuit daar groter worden. Dus Grote is wel heel belangrijk om het een effectief social, um, kanaal te laten zijn voor alternatief nieuws. Ik heb even te kijken nou op Twitter wat er nog wel uh, allemaal op staat. Uh, ik zie de Vrijspreker nog steeds op staat. Ja. En Erik July is ook nog niet uh, offline gehaald. Stel maar staat, uh, staat de Partij van de Slavenijden nog op? Oh, dat weet ik niet. Um, Jennis Ramatassian zit er ook nog steeds op. Ik zag Not Being Governed staat er nog op. Ron Paul zelfs, die zit er nog wel op. En Stefan Molligneur ook. Ja, Liebeland ik denk... is ook niet offline gehaald. Ja, ik uh, denk dat Molligneur ook niet zo lang meer te gaan heeft. <laughs> <laughs> yeah. Place your bets here. <laughs> <Yeah>. Ben Shapiro, <laughs> die, uh, die, is, die is er ook nog steeds. Ja, ja, hier Antiwar uh, die zit bij mij nog wel op, op uh, Twitter. antiwar.com. Ja, ze zijn op Twitter wel, of die accounts bestaan nog wel, maar bijvoorbeeld YouTube of bij Apple zijn het de podcasts, die worden niet meer uh, gepubliceerd. Oké. Oh, oké. Okay. Nou, de Twitter-account is wel beschikbaar. Hm. En gisteren was er ook van Alex Jones gewoon nog een live uitzending uh, te zien via een, een YouTube-link van iemand anders. Oké, okay. John Stossel zit er ook nog steeds op. Ik denk dat Scott Horton zelf eraf gegooid is. Dan. Maar ja, dan wordt de Twitter op een gegeven moment echt zo'n echo kamertje natuurlijk hè. Nou ja, er zijn ook genoeg mensen die het uh, helemaal prima vinden. Oh, ja. Okay. inderdaad, dan wordt het een echo kamer van mensen die het alleen maar gruwelijk met elkaar eens zijn. Ja. En de mensen die echt rare ideeën hebben, of ideeën die je racistisch zou kunnen noemen of wat dan ook, die verdwijnen dan naar andere platforms. Bij Bijvoorbeeld Grabouje. ...gap.ai een goede kandidaat is. Steamit. it. ja. Maar dan gaan we nog even verder. Ik heb hier nog een berichtje over uh, Europa. Europa maakt de laatste 15 miljard over naar uh, Athene. <laughs> ja. En dus indirect naar Duitsland. Ja. <laughs> ja, de, ja, dat is wel mooi. Er staat er uh, van de laatste 15,5 miljard. Ja, de Grieken worden nu beloond voor hun inzet... En harder werk de afgelopen jaren. <laughs> het is een mijlpaal. De e, zegt ESM-directeur Klaus Reekling. Er staat daar de resterende 9,5 miljard... en ze gaan 5,5 miljard voor gaat naar vervoelde aflossing. Dus dan moeten ze, krijgen, ze, gaan ze, krijgen ze een lening om uh, met het geld weer leningen af te lossen. Hm. En de resterende 9,5 miljard wordt toegevoegd... aan een geleidelijk opgebouwde cashbuffer. Dan denk je, oh ze zijn het sparen, ze hebben geld over... Die zou dan 24 miljard euro bedragen. Het is de bedoeling dat Griekenland weer geld kan lenen op financiële markten. De buffer moet privé-investeerders voldoende vertrouwen geven op het Griekenland, et cetera. Dus ja. het, het, het hele, dat hele spaarsaldo is alleen maar bedoeld om meer geld te kunnen lenen. En om uh, nog oudere leningen uh, te kunnen terugbetalen. Ja, dat staat daar, daar rondend mee. Het ja. Gaat uh, richting Duitsland waarschijnlijk? Dus, het uh, ja. is 5,5 uh, miljard voor vervroegde aflossingen. En dan 9,5 miljard voor een. Een spaarbuffertje waar je dan weer mee gaat lenen. Wat je als onderpand gaat gebruiken om weer om te hefbomen. Of weer geld op te lenen. staat hier. ESM heeft bijna 205 miljard euro aan leningen aan de Griekse regering verstrekt. Hm. 205 miljard man. Dat was super kentiaans natuurlijk. Hè? Spending jezelf uit of poverty. Ja dit komt nooit meer goed. Dat, ja, iedereen weet dat ze dat toch nooit meer af kunnen betalen. En ja, het is natuurlijk ook niet zo als je dit soort leningen krijgt, dat er een ja, regering en een macht komt die gewoon jarenlang op een, op een houtje gaat lopen bijten. om die schuld af te betalen. Dat gaat niet goed vallen, dus dat gaat nooit gebeuren. Dus ik denk dat, dat die Duitse banken en ook de Nederlandse banken wel kunnen fluiten naar dat geld. Ja, ja daarom hebben ze de ESM nou ook opengesteld voor vallende banken? <laughs> ja. Dan weet je waarom het is. Dan gaat er zometeen een enorme bank in duiken. Ja, met allemaal Griekse groot... leningen. Ja, hele... ik heb een hele grote bank met heel veel Griekse leningen. Die zit in Duitsland. Mm -hmm. ja. oh, de bank. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook... Uh, Nederlandse banken hebben ook 100 miljard overstaan. Hè? Ik geloof de Duitse banken 900 miljard of zo. Ja. Maar Nederlandse banken 100 miljard. ervoor. voor land als Nederland is het ook behoorlijk pittig. Ja, die zal er ook natuurlijk ook in duiken, ja. Maar goed, ja, dan gaan we even naar de Nederlandse postmarkt. Dat is ook echt zoiets wat, uh, ja, een doodpaard waar hij altijd mee rondgesvuld wordt. Die probeerde probeert er nog wat van te maken. Ja, die ja. Uh, zijn de concurrentie aangegaan, ook op de particuliere markt, met uh, PostNL. Na al heel veel jaren op, uh, in de bedrijfspostmarkt uh, te hebben geconcureerd. En uh, ja, ze hebben er zin in. Ze ruiken bloed en terecht. Want er vloeit bloed. Ja. En uh, ja, zo werkt de markt. Hè? Ja, tuurlijk. Als de straten rood zijn van het bloed, dan moet je gaan opkopen, toch? Precies. Maar ja. nou, jij zei geloof ik eerder dat, dat het niet helemaal eerlijk was, toch? Dat uh, sommige partijen hebben een bepaalde verplichting om vijf keer per dag. Uh, vijf keer per week post bezorgen? Nou, die zijn die verplichting zelf aangegaan. Uh, ja, okay. dus dan nou, is het komt nog uh, een beetje toch uit de tijd dat uh, de posterijen nog van de Staten was. Ja, het wordt wel van PostNL verwacht natuurlijk. Want ja. Uh, ja, het, het wordt gezien als een soort van grondrecht dat je elke dag uh, je brief thuisbezorgd krijgt of dat de brieven de volgende dag thuisbezorgd worden. En um, ja, vanuit die gedachte is, ligt er wel heel veel druk op personeel om haar gewoon een overeenkomst te tekenen met de overheid, waarbij ze zich commenteren aan elke dag uh, of vijf dagen per week, dus uh, dinsdag tot met zaterdag, posten bezorgen, behalve rouwpost, die moet ook op maandag bezorgd worden. Hmm. Dus, uh, ja, dat is, uh, dat hangt als een molensteen boven Postrel. Want, uh, de bedrijfsmarkt die is al, uh, de marges daar die zijn eruit gehaald door concurrenten. Dus niet alleen Cent, maar ook van Stratenpost, uh, die is ook goed bezig. En, um, ja, dan moet het bij de particuliere markt vandaan komen. Ja, die particulieren die nu lopen te zeiken, uh, die zijn vaak ook de mensen die zelf uh, niet meer dingen per post sturen, maar uh, gewoon per e-mail doen of uh, bellen of. Uh, een webformulier invullen en uh, dat helemaal niet meer per post doen, omdat het gewoon veel te omslachtig is, omdat ze geen printer thuis hebben, omdat ze geen zin hebben om te schrijven. Wat voor reden dan ook, ja, dat die de hele de financiering onder dat hele postale netwerk, die die valt er onderweg en uh, ja, dat is spijtig voor personeel. En uh, spijtig voor de mensen die uh, graag zien... dat elke dag even de postbode langskomt. Maar um, ja... Wat niet rendabel is, uh, zal uiteindelijk ophouden te bestaan. Ja. En PostNL is hard op weg die kant op te gaan. Want de briefbezorging maken ze verlie verlies. hebben ze afgelopen kwartaal verlies gedraaid. En uh, de, ook op de pakketjes uh, zit niet zo heel veel marge. Dus, dus er zijn ook wel mensen die zeggen, oh, dan moet het geld van de pakketjes vandaan komen. Ja, dat is ook gewoon een enorme vechtmarkt. Er zit ook niet zoveel marge op. En uh, je zit daar met bezorgers die meer geld willen hebben, ja dan uh, dan wordt het lastig. Dus uh, nou goed, ze hebben nu uh, voor komend jaar weer voor elkaar gekregen dat de posttarief verder omhoog mocht. Ik weet niet precies welk percentage, was een flink percentage. En uh, ja, daar zijn dus mensen ook weer verontwaardigd over. Want uh, ja, als je dan een poststuk wil sturen, kost het gewoon nog meer geld dan het al kost. Maar ja, uh, je zet er wel iemand voor aan het werk. Uh, die ook betaald wil krijgen. Dus ja, de vraag is. Het is vervelend, maar het wordt steeds meer geld nodig om dat 24 uur lever-netwerk... door heel Nederland. om dat in stand te houden. Er zijn meer brieven voor nodig. Ja, ik zou zeggen, maak het gewoon duurder dan toch? Ik bedoel, het telegrammen versturen. Ik zit nou even te kijken, maar dat kan nog steeds. Ja. En het wordt uh, vooral door rijken gedaan, weet je wel. Dan uh, als jij in een restaurant zit en je wil iemand uh, imponeren die ook uh, geld heeft, dan stuur je hem een telegram. Ook al zit hij een tafel verder. En dan komt een ober dat komt hem dat brengen. En uh, nou ja, dan heb je. Als je het versneld wil doen, dan kost het heel veel. Maar anders kost het uh, ongeveer 30 euro. <laughs> Hm, ik heb er nooit van gehoord van dit verschijnsel. Uh, ja, nee, dat, is, uh, dat kan nog steeds. En, en, uh, het is de meest dure manier om een sms'je te versturen eigenlijk. Ja, maar als je niet weet wie er tegenover je zit, je kent de naam van de dame niet, uh, dan is dat wel een hele mooie, stijlvolle manier om uh, het begin van uh, het hartje te veroveren. Kan ja. het zijn. Dat mag wat kosten. Ja, het is inderdaad een hele ontslachtige manier. Maar het is ook een uitspraak bijvoorbeeld van Edison. Wil we'll make uh, electricity so cheap that only the rich will burn candles? Weet je wel. Op een gegeven moment al die oude dingen, een postkoets of zo, Of tenminste gewoon een koets. Dat, ja, vroeger reed iedereen in een koets. Maar ja, de, de plebs die rijden nou in een, uh, in een auto. En de rijke lui die, uh, die komen gewoon met, met, met de koets uh, naar het restaurant of zo, weet je wel. Dat uh, ja, dat kost gewoon ja, heel veel. veel. Huh? Ja. Het is uh, ook zo'n telegram. Ja, dan moet iemand van op de plek waar het geprint wordt, moet naar die plek rijden. Dat kost ook allemaal tijd en geld. De, daarvan willen we ook dat hij uh, een eerlijk en fatsoenlijk salaris krijgt. Ja. En uh, ja, dat heeft dus zijn prijs. Ja. Ja. Het is uh, nogmaals heel vervelend voor uh, PostNL. En, uh, maar goed, die tariefverhoging die zou dus weer... Uh, een uitstel van executie van twee jaar kunnen betekenen. Maar uh, onder de streep uh, is het versturen van een pakje... Uh, heb je meer opties dan ooit om dat uh, goedkoop te doen. Uh, brieven heb je nu dus ook de mogelijkheid... om dat op de particuliere markt via Cent uh, te laten doen... tegen een lager tarief dan PostNL. Um, ja, stem met je voeten. S uh, stuur je brief als je PostNL te duur vindt. Stuur dat dan in het vervolg uh, via prachtige cent. En dan uh, ja. Ja, komt het niet de volgende dag overigens aan. Dus het is een niet helemaal vergelijkbaar postproduct. Maar dat uh, komt wel aan. Dat, dat is toch wel de vraag aan. met de staatskosten. Er is heel vaak niet zo heel veel haast bij. Dus, uh, uh, ja. Nee, ik, ik, ik, hoor, ik hoor steeds, uh, ook in andere landen, overal is het een beetje dezelfde ellende. Weet je had dat uh, de overheid er als een bottleneck in zit met een wetgeving en verplichtingen. En dan zie je vaak dat ja, mensen die klagen steen en been, dat, dat gewoon brieven niet eens aankomen, weet je wel? Nou ja, het is ook soms wel uh, heel moeilijk, maar ja, er kan zoveel misgaan. Het kan, uh, het kan ook zijn dat degene die de brief heeft verstuurd, gewoon totaal onduidelijk schrijft uh, dat uh, brieven ergens tussen een sorteermachine vallen. Dat, uh, dat er vooral, ja. Ja, <laughs> of dat het... Uh, bij het uitladen van een busje dat het toevallig uitwaait. Of het een postbode, dat kom je ook heel vaak tegen, die heeft er eigenlijk helemaal geen zin meer in. En die, die pleurt gewoon al die post maar ergens in de sloot. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak. En dat is uh, bij mij gebeurd in de wijk ooit. Tenminste vaak eerst gewoon in Rotterdam. Oké. Okay. Ja, je hoort steeds vaker ook de postbodes, die hebben dan in een schuur nog een heleboel uh, post zitten. <laughs> <laughs> nou ja, dat is gewoon we... een ernstig geplicht voor zijn... Uh... Ja, maar goed, dat het onderbetaald betaald is, of ze kunnen niet binnen die aantal uren kunnen ze alles bezorgen, weet je wel. En ik heb ook meegemaakt dat ze gewoon maar Lucraak ergens in een, uh, een brievenbus douwen van, nou uh, ja, dan gaan die het wel even goed bezorgen. Ja, die indruk heb ik ook wel eens inderdaad. Oh, jij krijgt ook heel veel <laughs> pakketten voor de hele straat of zo. Je woont ja. net op, nee, je woont niet in, in, in, op de hoek, zeg maar, hè? Nee, mijn vorige woning is het toen. Ja, als je op de hoek woont of als je in de flat de bovenste brievenbus bent, krijg je meestal alles voor de rest van de flat, zeg maar. Uh. Oké, okay. maar er zijn ook e-mailadressen voor dat. Laat ze gewoon in het volgende mail sturen en dan uh, ja. even van het gezeik af en dan ja, komt het gewoon precies. welkeurig in je, ja. in je mailboxje terecht. En ook ja. veel sneller en goedkoper. Ja. Maar ik had ook vernomen dat er personeel zat dus, dus te klagen van ja, het moet weer een monopolie worden. Hm. Ja, dat snap ik, want uh, dan kunnen ze weer... Uh, hun, uh, van hun concurrentiedruk kunnen ze af, kunnen ze de tarieven verhogen. Omdat er dan officieel geen alternatieven meer zijn. Uh, en uh, ja, het is gewoon een, in feite een belasting uh, verkapte belastingverhoging. Ja. ja, maar we gaan even naar de Mississippi toe. Ik zie een mooi bordje. Welkom te Mississippi. Ja, dat is al zo mooi, dat is al zo eerlijk. Um, we hebben hier een uh, hotellobbyist die in de. In ieder in de politiek zit en die wil uh, Airbnb eruit hebben. Ja, snap ik. Dat vervelend. <laughs> ja. kunnen ze minder snel heel veel vragen voor hun hotelkamers. Ja. Dus uh, ja, dat is, het, uh, dat is echt cronyism uh, ten top. Ja, het gaat om uh, City Council President. Ja. Kenny. Nou, Kenny Klavan. Klavan, <laughs> ik ken wel Klavon van Koten en Dr. Klavan. <laughs> Dr. Klavon. <laughs> <laughs> ja Het is nu altijd pro een probleem. Dat, dat, dat zie je bij overheidswetten dat het altijd escaleert. Omdat ze beginnen met allemaal wet op te leggen aan de hotelbranche. nou Daar kunnen ze ook geld aan verdienen. Want die, die worden overtreden. En uh, uh, vriendjes die kunnen, die zijn heel blij dat, ze dat uh, zij de vergunning hebben om het te controleren. En dan krijg je opeens zoiets als Airbnb. Dat mensen gewoon losse hun kamers gaan verhuren. En voor je het weet neemt dat zo'n vlucht dat uh, ...wie gaat er dan naar een hotel toe? Want dat is dan veel duurder... ...en er zitten een heleboel uh, extra kosten in verborgen... ...in het prijs van een hotelkamer. Uh, ja, en dan... ...dan, dan moet zo'n overheid eigenlijk... ...willen ze dat... Uh, ...die, ja, die licentiering aan die hotels... goed maken. ...die betalen daarvoor... ...die zeggen, ja, waar betalen wij daarvoor? Want uh, uh, je kan het net zo goed uh, zwart doen... ...zoals bij Airbnb. Dan moeten zij daar wel... Tegenin gaan. En dat zie je bij Uber ook. Uh, mensen hebben dan een taxilicentie gekocht van de overheid. Huh. Ja, uh, op het moment dat er dan heel veel zwarte rijders zijn er en uh, Uber, dan moet de overheid vaak wel. Uh, ja, het is een monopolie. En een monopolie is dat je concurrentie met geweld tegenhoudt. Dus dat moeten ze dan met geweld gaan tegenhouden ook. Dan, dan komt de aap uit de mouw hoe een monopolie werkt. Dat je, je hebt geen vrijwillige monopolies door samenzwering en fluistertoontjes. En dat houdt nooit, nooit stand. Je hebt alleen maar monopolies die beschermd worden met geweld. Ja. En dat is eigenlijk alleen functioneel te doen als je, via de, als je de overheid gebruikt... om de monopolie te beschermen. Ja, ik, trouwens wat jij nu net vertelt. Ik, bij de, over het vorige bericht, ik, ik zag het toevallig nog op RTL, uh, RTL Z, geloof ik... Uh, het ging over dat monopolie, of tenminste dat PostNL de wilde graag een monopolie terug hebben. En dat had die presentator, of, of, die, of de, de hele sidekick, en die, die noemde toen, uh, de, die zei van ja, dat is een paradox. Uh, want aan de ene kant, de markt, als de markt totale vrijheid heeft, wordt het een monopolie. Ik denk, huh? Maar als het uh, de staat voor zich heeft, wordt het ook een monopolie. <laughs> ik denk, hé, hey, dat klopt hier iets niet, weet <laughs> je wel. Ik bedoel, die monopolie heb je alleen maar... omdat je de guy with the, the stick achter je hebt, hè, Negan. Weet je wel, maar, die heb je achter je. En die, uh, omdat je die geweldmonopolist hebt... Uh, kun je monopolie uh, regelen. Verdedigen. Ja, verdedigen. En als, als dat er niet is, weet je wel... Ja, dan, dan is iedereen vrij om met jou te gaan concurreren. Ja. Ja, ze uh. proberen altijd een verhaallijn te vinden... Dat het bij de vrije markt uit de hand loopt. Hè? Dus daarom zeggen ze ook bijvoorbeeld. Ja, zonder, zonder overheid, zonder staat. Is het een uh, war of all against all. Uh, life is nasty, brutish, uh, short. Of zo. Solitary and short. Wat uh, uh, uh, uh, Hops uh, zei inderdaad. Ja. En ze proberen altijd zo'n verhaallijn te verzinnen. Dat wat er met een overheid gebeurt. Dat dat precies is wat er gebeurt zonder overheid. En dan krijg je inderdaad zo'n conclusie van zo'n gast. Die dan denkt van, oh ja, maar met de overheid gebeurt het. Maar, uh, maar zonder overheid is mij verteld dat het ook gebeurt. Ja, ik heb net op het SP-forum had ik iemand beet die <laughs> precies dat dus. Uh, die dat precies op die manier redeneren. En Hobbs die, die, die zei o, dit goed. naar aanleiding van de Engelse Burgeroorlog. Want hij zei ja, het probleem met de Engelse burgeroorlog, was iedereen die vloog naar elkaar strot. Want er was geen overheid. Maar dat is niet ja. helemaal niet waar. Eigenlijk de Engelse burgeroorlog was een soort Game of Thrones. Iedereen die gaat strijden onder de Juist op die, op die troon willen zitten, weet je wel. Ja. Ja. Ja, Ach, ja. En het is natuurlijk een rare met Hobbes ook dat hij was. Hij zat in Parijs toen hij dat schreef. Op een, alleen op een kamertje. Dus toen zat hij te, te, te denken over hoe het zonder overheid was. En dan kon hij dat het eenzaam is en bruut. En, en ja, ik gewoon dat zijn het dak nog lekte ook. En dat was ellendig. <laughs> maar hij was op de vlucht voor de overheid, eigenlijk. Voor, ja. de vlucht voor die burgeroorlog. Wat in, inderdaad. De burgeroorlog is gewoon een gevecht om de overheidsmacht. Ja, dat is een overheidsmacht de overheid. is. Huh? het is gewoon de ultieme overheid. Meer overheid ja. ga je niet krijgen dan oorlog. Ik, ik geloof trouwens dat de hele serie Game of Thrones, die schrijver die, die was ook geïnspireerd door die Engelse burgeroorlogen. Ja, je vraagt je altijd af hoe dat gebeurt, hoe dat, dat, ja, dat zo ver komt. Je, op een bepaald moment is het heel moeilijk voor te stellen. Bijvoorbeeld dat een Nederlandse burgeroorlog zou komen, kan ik me niet zo goed voorstellen. Maar je begint daar bij Amerika wel een beetje te zien ja, hoe dat zou kunnen. Ja. En waar hadden we het trouwens over? Mississippi, Airbnb. Oh, ja, ja, ja, ja. Uh, <laughs> Er staat ook nog bij. Clavan told the paper that he does not believe there is any conflict of interest. <laughs> that would prohibit him or the city council from voting on updates on the, to the existing short-term rent rules. Ja, hij gaat het natuurlijk heel erg moeilijk maken, die regels, om uh, heel veel chaos te voorkomen bij het uh, huur, verhuren van kamers met andere woorden, hij gaat Airbnb heel moeilijk maken en dan uh, komt zijn hotelbranche daar weer goed uit tevoorschijn maar hij, hij ziet dat zelf niet als een conflict. Uh, nee, nee, het is lang, natuurlijk niet eerlijk dat, dat, dat die hotelbranche aan allerlei regels moet voldoen en Airbnb niet, dat is niet eerlijk dus ja die precies, moet ook want, regels, de, want die hotelkamers die <laughs> zijn nou heel brandveilig en die anderen niet is uh, uh. die hygiëne ook heel goed geregeld in die hotels, bij die mensen thuis ook niet maar ja, dat is natuurlijk gewoon een markt voor uh, mindere producten. Ja. Voor een lagere prijs. Ja, ik weet nee. niet, of je iemand van Groeten van Max lang stuurt. die zullen in de hotels ook nog steeds stof vinden hoor. <laughs> ja, het is natuurlijk allemaal onzin, dit soort uh, redeneringen. Ja. Maar trouwens, je noemde ook net nog die. Uh, met, met, met die Uber-taxi. Ik weet niet of je dat nou hebt gezien oh, in, uh, in Barcelona, die staking. Nee. Oh, nee, goed, er waren dus mensen die. Uh, dan uh, zo'n heel dure vergunningen. Hetzelfde verhaal als in Nederland, weet je wel. Je betaalt miljoenen voor een vergunning. En uh, ja, Uber die, uh, die, die, die, die weet dat te omzeilen. Dus um, dan ben je met z'n allen boos op Uber. Maar ah, Dat was echt erg, joh. Wat je. Die, die beelden. Dat ze gewoon, uh, iemand, een man met een, een vrouw met een kind, met gewoon een klein kind, ze sloeg de hele auto onder elkaar terwijl die, die, die Uber chauffeur uh, met dat gezin in die auto zat. Jay. Ja, ja. Ja, ja, en wat, wat het toch het gevolg heeft... dat heel veel Spanjaarden zoiets hebben van... nou ja, als die taxichauffeurs zo zijn... dan ja, neem ik gewoon ik niet, nooit ik, meer een taxi, <laughs> weet je wel. <laughs> ja, ja, maar dat heb ik zelf ook al. Als ja. het even kan, probeer ik taxis te vermijden, Want ik vind het gewoon altijd... vind ik het de eng volk. Het is duur inderdaad. Maar in heel veel ja, steden is het ook gewelddadig. En uh, ja, Amsterdam is het natuurlijk ook bekend daarom. Ja. Ja. Het is, uh, Vorig jaar in Spanje uh, had ik... Op een gegeven moment in Malaga was dat. Waar was er op zich waren er wel normale taxis. Maar ik dacht, kijk even of Uber het doet. En je deed het niet. Maar er was wel Cabify. K c a b i f e mooi. En, uh, nou, dat werkte ook prima. Want je, het werkt gewoon hetzelfde als Uber. En toen was ik even een weekje. Waar we door Andalusië getrokken. Of twee weekjes. En toen waren we in de buurt van Malaga. Tornabuinos. Prachtig plaats, natuurlijk. En toen keek ik ook weer even van. hé, uh, hey, hoe zit het hier met Cabify? Want de taxis waren aan het staken. Nou. Cabify deed het keurig. Maar het kreeg ik ook een nieuwsbericht waarbij dus die dag ervoor in Malaga, dus een Cabify auto, gesloopt was. En dat was dan dezelfde auto als waar ik er twee weken ervoor in had gezeten met een hele aardige jongen. Dat is student. Hmm. En die uh, heeft prima van A naar B gebracht voor een goede prijs. En die was zelf ook helemaal happy met uh, Cabify. En ja, dat is natuurlijk wel treurig dat dan uh, iemand uh, die, die zo zijn best doet om er uh, ook klanten blij te maken, maar ook zichzelf. Dat hij weer dan door dat soort sujetten uh, Wordt uh, gedupeerd. Nou. Ja? ja, de hoeveelheid geweld die, daaruit, die erbij komt kijken is verbazingwekkend, hè? Ja. Er was in... Uh, Frankrijk ook, uh, ...Pakkenhuis De Zwijger. In Amsterdam had ik eens een keer bij een uh, bijeenkomst. En dat was dan om een film te presenteren over Uber... ...en de gevolgen daarvan op de taxiwereld. En de zaal was vooral gevuld met uh, klassieke taximensen. En er waren een paar Uber-chauffeurs, maar die hielden zich stil... ...en er was één Uber-popchauffeur. Dus dat was nog uh, iets wat in Nederland ook is verboden... ...maar dat je met je eigen auto gaat rijden. Hm. Maar je mag... Uh, ...ja, dat, dat mag dan niet om wat voor reden dan ook. En en dat was ook wel grappig, want toen heb ik natuurlijk ook wel even geprobeerd de irritaties wat uh, te vergroten door ook gewoon <laughs> te stellen dat Uber gewoon een prima product was waar ik heel blij mee was en dat ik eigenlijk gewoon nooit meer uh, van de klassieke taxi gebruik maak, omdat Uber het gewoon prima doet. en nou ja, dat, uh, <laughs> dat wekte wel irritatie op bij die mensen <laughs> en die waren ...niet in staat om leef te blijven. En nou, hadden al snel de neiging om ja, fysiek te worden. En uh, ja dat uh, was dus ook nog een keer een bevestiging dat Uber gewoon prima is. Dat is toch eigenlijk best wel raar? Ik bedoel, degene die het probleem maakt is natuurlijk de, de overheid... ...die dan zo'n belachelijke regel heeft dat je miljoenen moet betalen van een vergunning. Gewoon om eigenlijk een verkapte belasting is. En dan ga je iedereen die dat probeert omzeilen, die ga je dan uh, aanvallen. Nou, Het is gedereguleerd alleen, ja. de overheid heeft niet de mensen die een hele dure vergunning hebben gekocht, waarvan de kosten over de 100.000 euro lagen, die hebben ze niet gecompenseerd daarvoor. Dus niet het geld teruggegeven wat okay. voor dat gekke papiertje nodig was en, en dat is dus eigenlijk het probleem. Ja, maar is het, het is toch niet helemaal gedereguleerd? Ja, voor een groot deel wel. Maar er wordt dan steeds op Schiphol omgeroepen... pas op te gaan niet met uh, niet-officiële taxis in zee. Nou, dat zijn officiële taxis. Uh, op Schiphol is er een ander verhaal. Uh, je hebt daar uh, de wachtrij voor taxis die een vergunning hebben... om ritten te beginnen zonder dat die op bestelling zijn. Uh, dan dus, uh, heb je een vergunning om iemand van Schiphol mee te nemen... Dat mm -hmm. is één groep. Je hebt dan de groep die op afroep komt. En dat uh, is dus omdat je bijvoorbeeld uh, zelf, van, uh, zelf van taxi Almere groot fan bent. En je vraagt dan, oké, okay, dan kom ik terug, uh, wil je me komen ophalen? Dat mag ook. En uh, de andere geval is Uber, wat eigenlijk ook een taxi op afroep uh, of op bestelling is. Want in je app bestel je een taxi. En uh, vervolgens mag de Uber-taxi naar je toe komen in het gebied voor de uh, aankomsthal. Hmm. Dat klinkt niet erg de... gedereguleerd, maar is dat dan in alleen in Schiphol? Ja, dat is dan uh, voor Schiphol. En... Maar in Amsterdam kan ik gewoon een taxi beginnen nou als ik wil? Ja, dat gaat heel makkelijk. Gewoon een zzp'er en dan kun je oh. of bij een klassieke taxicentrale aansluiten of uh, je gaat voor Uber rijden. Hmm. Mag je zelf weten? Maar ook gewoon weken. voor jezelf? Dat je zegt van, nou, fuck Uber, fuck taxicentrale. Ik begin gewoon zelf? Ja, mag ook. Zolang je maar een blauwe kentekenplaat hebt. Dat betekent en dat hoeveel je... moet je betalen voor de blauwe kentekenplaat? Nou, niet zo heel veel meer dan een normale. Uh, het zit ah, meer in, okay. de, in de computer. De taxicomputer en al het gezeik eromheen... wat je krijgt met de administratie. Daar, zit, daar zitten de echte kosten. Oké. Okay. Ja, want, want de taxirit blijft gewoon heel erg duur in Nederland... Ja. En dat kan alleen maar als er ergens een overheid zit die het heel duur maakt. Ja, ze hebben die prijs toch ook vastgesteld? Dat je de, de, de, de, de beginprijs is 2,50 of zo. En dan mag je maar een standaard bedrag. Je kan er ook niet onder zitten of zo. Ik weet niet, maar Uber moet je ook een, uh, een voorrijtarief betalen. Ja. Sowieso als je, als je hebt gezegd van ja, ik wil een Uber taxi, of Uber taxi hebben. Dan betaal je sowieso ook al. Dat is ook logisch, want ze moeten wel naar je toe rijden. Uh, maar maar Uber, uh, Uber, dat zijn toch ook gewone taxis? Ja. ja want dat Uber Pop is verboden. Dus ja, als dat verboden is, dan, daar zit dan een behoorlijk prijsverschil tussen, denk ik. Tussen uh, wat, wat een Uber pop zou kosten en, en uh, Uber met een gewone taxi dan. Ja, die mogelijkheid uh, om goedkoper dronken thuis te komen, die wordt de uh, Nederlandse belasting of de Nederlandse onderdaan ontzegd. Ja. ja. Spijtig voor deze onderdanen. Ja. We moeten vooral onderdanig zijn. Hè? <laughs> mm -hmm. ja. Ik denk dat wel een heleboel van dit soort dingen. Wat we nou tegenkomen. Dat is censuur op, bij bitcoin. Het, het verbieden van uh, Uber Pop, Het uh, uh, lastigvallen van Airbnb. Ik denk een heleboel van dat soort dingen. Worden wel heel moeilijk. Als je dat allemaal uh, in een soort blockchain gedistribueerd gaat zetten. Als je gedistribueerde... Opslag hebben, een soort gedistribueerde cloud. waarbij allemaal mensen discruiten en bandbreedte ter beschikking stellen. Uh, in, uh, met vergoeding van cryptocurrencies. En dan heb je een heel groot online disk uh, gebeuren. En dan kan je ook nog online computing power beschikbaar stellen op dezelfde manier. en apps draaien. En dan kan je, kan je gewoon zijn hele Uber kan je in, de, in een soort gedistribueerde cloud draaien. En dan is er gewoon geen hoofdkantoor meer waar je naartoe kan gaan om het, om het te blokkeren. Dan wordt het wel heel duur voor de overheid. En dat kan je natuurlijk voor Airbnb ook doen. En dat kan je met alle YouTubes en uh, Facebooken en zo. En ik denk dat het daar wel steeds meer naartoe gaat. Want die, ja, die, die, uh, als ze natuurlijk steeds meer censuur gaan plegen. En ze gaan het, uh, dit soort dingen moeilijk maken. Dan wordt uh, ja, de, de uitdaging wordt wel heel groot. En dan wordt het, wordt het dusdanig moeilijk. Dat de overheid echt alleen een paar uh, lokacties kan doen. Door zich als uh, passagier voor te doen. En dan kunnen ze één, één iemand zijn auto afpakken. Ja, en dan het daadstellen. Beetje ja, net zoals IS met dat onthoofden. Ja, hmm. shoot some peasants. Uh, en dat, uh, dat moet dan schrikken aanjagen. Maar ik denk dat, dat het heel moeilijk is... voor dan om een flink veel geld mee op te halen. Dat ze toch liever dan weer een soort gecentraliseerd iets hebben. Maar ja, als, de, als dat eenmaal de ket uit de bek is... Je hebt een decentraal iets waar, waar gewoon geen persoon meer achter zet. Of alleen een Satoshi Nakamoto die de, ooit de originele gedistroeerde Uber heeft bedacht. Ja, ga je dan doen? Dan wordt het wel heel lastig. Iedereen maakt er lekker gebruik van. En, ja. en dat kun je ook nog doen van, van mensen die dan ooit een keer gepakt worden door de politie. Uh, ja. Dat je een verzekering Hier. kan afsluiten... die dan ook helemaal op de blockchain zit... en gedistribueerd is. Ja, dat doen ja. Uh, <laughs> ja. ja. Dus dan zeg je... ja, ja ik ben door de, of, of mensen kunnen een actie doen... voor die persoon die gepakt is. Nou. Ja, maar dan krijg je op een gegeven moment... alles wordt het leven... per by permission, zeg maar. Uh, waarbij alles wat niet is toegestaan... gewoon verboden is... Daar ga je op geen steeds meer naartoe. Dat, dat moet dan wel om dit probleem voor de overheid, uh, door de overheid, in, in, in toon te kunnen houden. Ja, maar ze ja, dus, kunnen natuurlijk ook zeggen, alles wat gekroutfund wordt voor zo'n figuur die zijn auto kwijt is, dat wordt uh, in beslag genomen. Want de financiële zaak controleer ze ja. nog helemaal. Of, of wordt zo in, iemand... in ieder geval belasting overgegeven. Al? Ja, maar dan, doen we toch in, dan doe je een crowdfundactie in Monero of zo. Ja, maar dan moet hij ook zijn auto in Monero kopen. Ja. Dat, ja, dan dat moet, je, dan moet je helemaal een parallele economie hebben. Uh, Zodra hij uh, naar een exchange gaat, exchange gaat, dan kan de overheid gelijk weer in beslag nemen. Ja, maar uh. dat is dus niet moeilijk of niet uh, mogelijk. En dat staat het succes ook in de weg. Als dat gewoon mogelijk zou zijn... Maar tegen de uh, tijd dat het al zover is, dan, dan heeft de overheid al zo weinig belastinginkomsten. dat zoveel mensen dan toch al, al, al in de omdat alles toch wel decentraal is dan. En dan hebben we het mensen van elkaar tegen. toch wel in crypto. En dan, ja, dan heeft de, de overheid al geen inkomsten meer. Ja, maar er zijn ook gewoon mensen tegen. Die uh, gewoon niet willen dat die mogelijkheid er is voor mensen. Die willen gewoon dat mensen in een, van uh, overheidssystemen gebruik maken. En, ja, tuurlijk zijn uh, er het nogal notes... nog zijn. Dat zijn de babyboomers. Maar die sterven op, het, op een gegeven moment ook uit door ouderdom. En dan ah, komen je op een gegeven moment nou, op een soort nee, hellend vlak. Manier, en... Lennels, die zijn ook wel heel erg overhoudsgericht. Ja, ja daar zul je altijd een hoop bij hebben. Maar op een gegeven moment wordt het toch op, komt dat toch op een hellend vlak. Ja, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren, maar dat het nog wel hele tijd gaat duren. Want, ja. Uh, ja, ja, op een gegeven moment het gaat het sneller dan je denkt hoor. Ja, het, het mes snijdt aan twee kanten. Er moeten mo moet alternatieven zijn. Als er alternatieven zijn in die, die gedistribueerde economie waar mensen... Naar kunnen uitwijken, dan zal dat een aantrekkingskracht uitoefenen van mensen die zeggen nou ben ik het zat, ik ga over. Aan de andere kant gaat de overheid het denk ik steeds on, ondoenlijker maken om in die overheidseconomie rond te blijven gaan. Uh -huh. Dus zij maken het steeds moeilijker aan de ene kant en het, aan de andere kant wordt het steeds makkelijker gemaakt om uit te wisselen en dat dat gaat op een gegeven moment wel mensen over de streep trekken denk ik. Uh -huh. Maar ik denk dat die, die, die hele om, die omschakeling, uh, om even een vergelijking te trekken met de ineenstorting van de Sovjet-Unie. want ook een hele erg gecontroleerde samenleving was waar iedereen op permissie leefde van de staat. Uh, daar kwam op een gegeven moment, het was een hele lange periode dat nou, de propagandamachine werkte gewoon. En uh, iedereen geloofde in, in, in het communisme. En op een gegeven moment, in de jaren tachtig, kwam het in één keer in een soort uh, die, die omslag. En dat was omdat mensen. Uh, ...die eigenlijk gewoon in de, in de overheid, in, in het systeem geloofden... ...met bepaalde dingen geconfronteerd werden. En het was enerzijds dat die ouderen, die mensen die met pensioen gingen... ...ja, op een gegeven moment kon de Sovjet-Unie dat niet meer betalen. Dus die werden afgeschreven met een appel en een ei... ...en die zaten honger te lijden in een of andere oude krot. En dat heb je nu dus ook in de huidige samenleving... ...dat slecht gaat met oudjes... Uh, op een gegeven moment had je de, de war machine, hè? Dus dat uh, de Sovjet-Unie stuurde allemaal mensen naar Afghanistan. En die mensen die, uh, schreven het naar het thuisfront van: ja, ik heb hier eigenlijk geen zin in. En, uh, ik loop alleen maar op headers geschieten schieten vanuit mijn helikopter. schapenhelders, die mensen die niemand kwaad doen. En uh, waarom hmm. doe ik dit? Ja, en, het komt van alle kanten op een gegeven moment. Dus niet alle kanten stuk. Ze, ze, ze kregen die, die post terug, uh, in, die kwam terug in, in de bij de mensen die gewoon thuis woonden en die denken van ja, wat is dit eigenlijk waar we mee bezig zijn. En, de andere en andere kant, dat ze ook televisie zagen, af en toe beelden kregen van uh, Rambo en uh, een westerse televisie ja, en dat Ja, dat was inderdaad dingen. Radio Free Europe kwamen ze de dingen tegen van hé, hey, dit is achter het ijzergordijn helemaal niet zo slecht. En dat was de, de, de kerst op de taart, dus natuurlijk Ceausescu die, uh, die Dynasty uitzond of Dallas, ik weet niet meer, zo'n Amerikaanse serie. Die werd uitgezonden op de Romeinse televisie. Met als doel van, kijk eens hoe greedy die mensen zijn. Ja. Want volk die zag dat hij had zoiets van, oh. <laughs> <laughs> uh, Dit is ja, het gaat hartstikke goed daar. Wat de fuck. We hebben best wel enorme fouten gemaakt met propaganda. Ja. Ik vind dat, dat ja, ja. is wel een plunder. Dan, uh, dan ben je wel helemaal, helemaal van het padje af. Uh. Ja, en dan natuurlijk ook nog die space race. Dat was ook nog, uh, dat wekte ook toch heel veel frustratie bij de Russen. Van ja, euh, weet je wat, ze zagen die oudjes die kunnen amper omkomen. Dus soldaten die kregen geen soldij meer. Want het geld is op. Maar ondertussen uh, hadden ze wel uh, mil ja, miljarden roebels aan die space race uitgegeven. Die door de Amerikanen uh, ja, gewonnen werd in Hollywood eigenlijk. <laughs> ja, maar het raar als je kijkt dat in 19. <laughs> als je nou in 1950 in de Sovjet-Unie woont, dan denk je nou, we hebben dus Stalin-moordpartijen uh, achter ons en de Hollander En... Dan, dan denk je van, uh, nou, dit kan niet lang meer duren. Dan, dan kan je nog gerust 30 jaar zitten wachten voordat uh, mensen om je heen dat een beetje door beginnen te krijgen. Ja, ja. Dus ik, ik denk dat je uh, niet, niet op moet verkijken hoe, hoe goed die olietanker van propaganda die, die massa in zijn greep heeft. Ja. ja, ja. Maar ik maar heb nu echt. Ik denk dat de het jaren belangrijk 80, is dat er dus een alternatief hoe... is. Als er een alternatief ja. is, dan denk ik dat ze ja dat het ook heel makkelijk is. Want dan, dan stapt er één iemand over en die zegt. Nou, het gaat lekker, veel uh, plezier, met al je formulieren invullen de hele dag en uh, niks verdienen. Ja. En dan, ja. Ja, dan, uh, dan ontstaat er wel een lawine waar, waar de overheid heel hard tegen op zal treden, denk ik. Ja. Maar ik heb nu over de, echt over de jaren tachtig. Hè. In de 1980 was het gewoon nog ondenkbaar dat. Uh, sovjet unie in elkaar zou storten... ...en dat is toen eigenlijk in een hele korte periode... ...is het gewoon heel snel gegaan. Nou ja, het is, het is wat uh, Ron Paul ook wel de 10% noemt... Hè? De, ...de remnant, dat is een beetje de drempel. Malcolm ja. Gladwell heeft er ook wel over geschreven... ...over de tipping point, over hoe dat soort dingen gaan. En je ziet dat, dat bijvoorbeeld voor de Amerikaanse... ...door de afschaffing van de slavernij... ...toen had je een groep abolitionisten... ...dat was een heel klein groepje, maar... En, en we uh, hebben ja, minder dan een procent en die, hebben toen, ja, die bleven toch consistent doorgaan mm -hmm. en dan zie je dat als het eenmaal 10% procent bereikt dat het zo hard kan gaan dat het, dat het daarvoor is het ondenkbaar hoe de situatie daarna is en daarna is het ondenkbaar dat die daarvoor ooit zo was en dat zie je eigenlijk met het vrouwenkiesrecht is dat ook gebeurd. Hoe de positie van de vrouw veranderd is. In, en, en dat gaat dan in een relatief korte tijd uiteindelijk. Maar dat moment is nog heel moeilijk te voorspellen wanneer dat gebeurt. Maar als, de, als het gebeurt kan het inderdaad wel vrij hard gaan. En dan is het inderdaad heel volledig ook. Ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld iets kijkt naar zoiets als ontkerkeling... ...ontkerkeling, dat is eigenlijk een proces wat heel lang duurt. Hè? Ja. Nou ja, nou ja. Als je de, de, de, de, de, de, de, de, de overheid als kerk meetelt... Ja, ik zie de overheid ook een beetje als een religie. Dus ja, je kan best uh -huh. hebben dat dat een beetje zoals een uh, roos-katholieke kerk gaat. Maar dat het zo langzamerhand hier een schandaaltje, daar een schandaaltje. En de, de steeds verder geloofwaardigheid wordt aangevreten. Maar er zijn nog grote groepen waar ze nog steeds enorme invloed op hebben. En, en langzamerhand wordt het dan toch ge... ge ik denk dat dat... Nou, nou het nogal ik denk... Nog wel even duurt voordat het gebeurt. Ik denk, ik denk ik, sowieso de... de, de Zit er gewoon in een mens om in een opperwezen te geloven. Dus dat, ik denk dat... Zelfs als, als we uiteindelijk in een totaal libertarische samenleving zouden leven... Dan heb je dan ook nog steeds uh, religieuze groepen. En ik vind dat op zich niet erg. Kijk, zolang ze mij alleen niks opdringen... heb ik er geen probleem mee. Ja, <laughs> dat is iedereen wel de essentie meestal. Basis, in, uh, zeg ik altijd. Dat is wel de essentie natuurlijk. Dat, ja. dat ze zeggen, ja, mijn... Uh, uh, mijn uh, heer heeft de, de weg, de waarheid en het leven, dan zegt iemand anders nee, dat is de waarheid niet, want uh, mijn heer die heeft een andere waarheid, nou dan dan moet je daar een oplossing gaan zoeken, dan kan je niet zeggen van, uh, ja, dat wordt het, ja, nee, die van mij is waar nee, die van jou is die, die, nou, dat die is alleen als je er een probleem van maakt als je er gewoon ja, niet precies, benoemt niet. Uh, in het dagelijks leven dan kun je gewoon prima met elkaar leven zolang je het maar niet daarover hebt ja, als iemand naar me toe komt en die zegt, ja, kabout plop is de enige weg de waarheid in het leven. Ja, de jongen, leuk dat voor jou. Dat is wel of, zo. Hè? Dat is wel zo. Ja, ja, het is wel ja. zo. Ja, en toch denk ik daar alles over. Want ja, religie wordt er, wordt er bij jonge kinderen ingeïntimideerd. Net zoals ja. staat er bij jonge kinderen wordt En alles wat er met geweld wordt komt er altijd met geweld weer uit. De, de, reden dat wij, de, de reden dat wij democratie verspreiden, of onze, onze troepen democratie verspreiden met bommen in Afrika, is dezelfde reden als waarom zendelingen vroeger het christendom met het pistool verspreiden in Afrika. Ja, het is, het, ook in. Wel het is er met het pistool gebeurd hoor. Ja, er is natuurlijk ook enorm veel geweld gebruikt bij, uh, door, ja, door in de naam van de Heer, omdat, omdat het maar stomme heidenen waren die uh, waar geloof niet uh, hadden. Dus, ja, maar kijk, ja, ik, heb, ik heb zelf een christelijke achtergrond. Mijn, mijn ouders hebben ook, het nooit hoor. met geweld opgedrongen, ik, hoor. Ik, ik ook. Maar mijn ouders hebben ons maar, nog zelf vrij. En die, die hadden dus wel zoiets van, ja, we vinden wel dat jullie die keuze uh, vrijwillig moeten nemen. Dus die, die hebben ons niet echt gedwongen of zo. Maar ja, we thuis werd er wel uit de Bijbel voor gelezen. Dat, dat wel. Ik heb ja, het nooit te strangmatig ervaren. Ja, ik denk ja, daar ook weer wat anders over. In de zin dat... Uh, voor een kind, een kind is natuurlijk veel gevoeliger. Voor prikkels en, en goedkeuringen en afkeuringen van de ouders. Dus die, uh, ja, wat ze in het Engels dan browbeating noemen, is dat met, met fronsen en uh, afkeuringen en goedkeuringen. Uh, kan daar al heel wat, kan de sfeer van geweld er al in zitten. In die zin dat als je als kind gewoon zegt van oh. Dat is apart. Jezus die kon over water lopen. Maar dat kan toch helemaal niet over water lopen. Hoe zit dat dan? Want waarom zakt hij er dan doorheen? Als, als dat afgekapt wordt en er wordt niet gezegd van. Oh Peter, dat is een interessant punt dat je erop brengt. Dat, dat weten we inderdaad niet. Nee, meestal hebben, ze geen ant hebben de ouders geen antwoord voor die vraag. En dat is met, met de staat ook zo. Mensen hebben er geen antwoord voor. En wat er dan gebeurt is, dan worden ze boos. Huh. En dat merk je heel vaak als je het over de staat begint. En je oh, dat is eh, interessant. Waarom zouden mensen dom zijn als ze hun eigen geld uitgeven, maar slim zijn als ze een stem uitbrengen of zo? Dan nou worden mensen vaak agressief. En de reden dat ze agressief worden is omdat ze het antwoord niet weten. En omdat ze alleen maar geloven wat ze geloven, omdat het erin geramd is. En misschien niet helemaal met, met geweld erin geramd. Net zoals kinderen op school ook de staten niet met geweld ingeramd krijgen. Maar, maar ergens speelt het wel op de achtergrond. Het is een soort verplichting. Dat, ze zullen misschien niet direct als, je kan het niet direct geweld noemen. In de zin dat er, er staat niet een in onderwijzer inderdaad te meppen tot je uh, buigt voor het, het, voor het portret van Willem-Alexander. Maar uh, het zit daar wel in. En ik denk dat dat genoeg is voor een kind om te zorgen dat het er later met geweld uitkomt weer. Ja. ja, dus uh, nog dat is echt gewoon weer een pleidooi voor ouders om uh, kinderen gewoon met respect te behandelen. En een, uh, een zinvolle, uh, goede toekomst te geven door ook gewoon kritisch denken te stimuleren en niet de kop in te drukken. Ja, ja. ja en niet bang zijn als je ergens, te, ergens de antwoord niet op weet. Dus, ja, dat weet ik niet. Dat is ook prima natuurlijk. Dat gaan we opzoeken. Of, uh, maar als je... Uh, op het moment dat je denkt ik hoor alles te weten en ik weet het niet en nou ga ik, ga ik boos worden, dan zal zo'n kind wel zijn mond houden. Maar als het later aan hem ook weer gevraagd wordt, dan zal hij op precies dezelfde manier deze kennis doorgeven met boosheid. En vaak als hij opgroeit, dan, uh, dan springt hij in een F-16 en dan gaat hij het ware geloof ja. der democratie in de Irak brengen. Ja, uh, we zijn een beetje begonnen met Airbnb geloof ik. Hè? Ja, ik weet niet hoe we hier uh, terecht zijn komen. <laughs> maar er zit het verband tussen religie en staten, Airbnb monopolies uh, dingen die veranderen en omslaan en uh, nou ja, ja, uh, wat de uh, kans daarop is. Maar ik denk dat als je dan moet bijvoorbeeld met een investering op wil inzetten, is dat nou, ik denk dat dit niet, niet uh, lang meer te gaan heeft. Ik uh, ga er een, een wetje op zetten uh -huh. dat het nog heel moeilijk is, want wat als je kijkt naar bijvoorbeeld de schuldensituatie, denk ik wel heel lang na, Als je dat tien jaar verleden vertelt, als, of, ja, dit, daar kwam ik tien jaar achter. Dan dacht ik, oh, dit, dit gaat in elkaar storten. Dat is onhoudelijk. En nog weten ze er weer een enorme steen bovenop te balanceren op die hele wankele stapel. Ja. En ja, nou durf ik niet meer te zeggen, van, nou, ja, ze, ze kunnen daar niet nog een steen bovenop zetten weer. En je ziet het nou met Griekenland. Dat ze daar gewoon weer, dan gaan ze een spaarpotje aanleggen. Dat gebruiken ze weer als onder, onderpeld voor een enorm berg leningen die ze ook weer uit de vrije markt open te trekken. En ja, het, is, het kan altijd langer doorgaan dan je denkt, heb ik het idee. Net zoals het altijd slechter kan worden ook dan je denkt. Misschien denk je, zit je in Venezuela, denk je van nou, dit is de bodem. Nou kan het echt niet verder. Ja, ik kan toch nog weer verder. Ja. Nou, ik denk ook uh, dat de mo mocht er mocht zo'n zo moment komen dat de overheid in elkaar stort. Kijk, ze hebben natuurlijk ook weer uh, een aantal gedrochten op, uh, op de aarde gezet. Er waren al die bedrijven die uh, enorm groot zijn geworden door de, de centrale banken en zo. Hè. Dat zijn vaak ook de, de, de financiers van uh, politici natuurlijk, de Goldman Sachs en de... Nou oh ja, geld hebben ze bedoeld, denk ik. Ja, en, en het rare is dat het net zo met die taxichauffeurs, het zijn mensen die, die menen dat hun, dat hun financiële welzijn, eigenlijk worden ze omgekocht met hun eigen geld. Iemand zei dat wel eens, van de overheid is het druk om mensen om te kopen met hun eigen geld. Je geeft je gedeelte van hun eigen geld terug en dan zijn ze heel blij en ze denken zelfs dat ze daar helemaal van afhankelijk van de gever zijn omdat de, de, degene die het geld afneemt, die doet het heel stiekem, neemt hij het geld af en dan geeft het heel luidruchtig, geeft hij er een beetje van terug. En als je daar dan intrapt, dan denk je van, oh ik ben helemaal afhankelijk van die, van die gulle gever. Huh. De, ja, de meeste mensen die, die zo in zo'n monopolie zitten van de overheid, die denken, oh mijn baan is beschermd door de overheidsmonopolie. Maar ze realiseren zich niet in hoeveel vele manieren ze gepakt worden, links en rechts. En dat dat ze allemaal uh, uiteindelijk gewoon geld kost. Ja. Nou is het natuurlijk wel altijd zo dat als, als jouw monopolie het onderspit delft waar jij in zit en alle andere monopolies niet, dan heb je wel een nadeel. Jij moet dan opeens op de vrije markt concurreren en dan ga je de, gaan de prijzen oplaag, terwijl de anderen blijven gewoon monopolieprijzen rekenen. rekenen. Ja. Maar we gaan nog even verder met de berichten. Ik heb hier een bericht over de politie, yes. hey. oh, ze geven excuses omdat ze nog een hard verhoor hadden. Uh, ja. Hadden nog nogal hard verhoor bij een verkrachte vrouw. Ja. Ja. Dat is het minste wat je kan doen. Dan. Ja. Er ja, was een uh, 21-jarige Susanne uit Vendraai. Die fietste 2016 in de buurt van de TBS-kliniek. Toen werd ze aangevallen door een man. Uh, die dwong haar mee te gaan naar afgelegen plek en verkracht haar. Toen werd ze verhoord door de politie. Of dus ze ging aangifte doen en zei ze, de politie gaat verder onderzoek doen, zeiden ze. Als blijkt dat er iets niet klopt in je verhaal, dan ben ik bang dat, daar echt consequenties, dat dat echt consequenties heeft voor jou. Maar ook voor het onderzoek, zei een van hen. Dus een beetje een dreiging. En Later stelden ze vragen over het geslachtsdeel van de dader. Wat voor ervaring heb je met pijpen? Je, je zegt dat de penis slap was, maar je gaat toch kokhalzen. Doe eens voor, hoe kokhals? kokhals je dan? Ze vroeg Suzanne meerdere keren of ze haar aangeefte wilde doorzetten. Ja, dat is natuurlijk... Uh, en later bleek dus dat het inderdaad uh, Henk van der Vee was, die al 17 jaar TBS had. En die was eventjes op uh, verlof. En uh, toen viel die Suzanne aan tijdens dat verlof. Ja. En kreeg uh, krijg drie jaar cel en nogmaals TBS. Maar ja, als hij weer verlof krijgt, ik geloof niet dat dit... Dat uh, klinkt niet als een genezen geval dit. Ja. En uh, de politie zegt, ja, ze bedreuren het zeer. Maar de teamchef, dat de agenten hebben binnen de kaders gehandeld. Dus uh, ja, je hebt een boekje, er staan kaders in. En als je binnen die kaders handelt, dan uh, is het oké. Okay. Maar ze hebben het belang van het slachtoffer onvoldoende meegewogen. En hebben terug zich gewoon verzaakt. Tja. Ja, erg. Ja. ja, ik denk dat in een vrije maatschappij heb je natuurlijk ook nog steeds een rechtssysteem en politie. En uh, het met als enige verschil dat je je klanditie op kan zeggen als ze zich uh, misdragen. Ja. En ja, ik denk als je lid bent van een politieorganisatie die, ja, die zo met een verkrachtingsslachtoffer omgaan. Ja, misschien dat je niet gelijk van uh, klanten, uh, niet gelijk je abonnement op zegt. Dan, nou, ja, nou ja, misschien gaan ze er wat aan doen en uh, doen ze, gaan ze het uh, uh, cursusje en een beetje een, uh, opkalefateren. Uh, maar als het natuurlijk heel vaak gebeurt, hoe, verder, hoe harder het uit de hand loopt. Als er niks aan ge gefixt wordt, dan, dan ga je wel naar de concurrent toe. En dan gaat zo'n uh, zo tent feed. Ja, kijk, de politie doet dit natuurlijk omdat ze ook wel eens gevallen hebben. Dat, uh, waarbij er eigenlijk helemaal niemand verkracht was. maar dat iemand gewoon nou. iemand uh, zwart wilde maken of zo. Uh. Ja. ja, en als klant van zo'n organisatie, als je klant zou zijn. zou je dat ook tegen elkaar af kunnen wegen. Zodat ja. dan wel eens, uh, ja, als dat, ook de als dat ook wel eens voorgekomen is. dat iemand onterecht veroordeeld is. Van verkrachting, dan weet je van oké, okay, nou dan, dan, dan begrijp ik wel dat ze, dat, uh, dat ze beide kanten van de zaak moeten onderzoeken. Uh, dus het is helemaal van, kan de, als de klant zijn abonnement kan opzeggen in zo'n toko, dan uh, ja, dat, dat, dat maakt het hele verschil uit. Dan kan hij zelf die afweging maken en niet iedereen zal die afweging ook hetzelfde maken. Dus uh, ja, als ze het heel erg bond maken, dan maken er steeds meer mensen de afweging om een, een klant die op te zeggen. Als ze het uh, een beetje bon maken, dan, zijn het er, ja, dan kunnen ze de klap misschien nog wat te boven komen. Uh, maar ja, het punt is dat de, de klant blijft gewoon met zijn vinger aan de pols. En dus op het moment dat het ge geld voor zijn organisatie met geweld wordt afgenomen, ja, dan zit dan, uh, er geen vinger meer aan de pols. En dan kun je inderdaad uh, betreuren en uh, spijt tot je een on onzweeg. van de volgende keer uh, ja, kan het toch gewoon weer gebeuren. Ja. Maar het is natuurlijk wel nu dat de vrouw dus een rotervaring heeft gehad met dit bedrijf. Maar uh, ze kan de lidmaatschap helaas niet opzeggen. Nee, zeker nog. Ze moet er ja, ze, ja, ze aan blijven betalen. En, en zelfs kan ze berecht worden of beboet. als ze de volgende keer niet staat hard op het gaspedaal toopt. Ja. Nee, gewoon nog even verder gaan we even naar de, de VS toe denk ik. Ik neem aan dat uh, dit VS is. Ik zie hier zwarte politieauto's. Het uh, hele politiedepartement uh, resigns. resigns, uh, saying town, seemingly cares too little about us. Ja, dat is het uh, hele politiedepartement die uh, die ons slag, dat ze zeggen. Ja, de, deze stad die geeft helemaal niks aan ons. <laughs> ja, ja. Ja, ja en, uh, mooi ja. toch? <laughs> ja, je vraagt je wel af wat daar nou precies gebeurt gebeurde zo. Dat hebben dan vier politieleden in de Blandford, Massachusetts, en die hebben uh, plotseling allemaal ontslag genomen. Want ze konden niet langer werken voor een, voor een stad die niks om ze gaf. <laughs> uh, en er staat er ook We refuse to put our lives on the line anymore for a town that simply cares so little about us. So, ze, we leggen ons leven niet meer in de Maar ik denk is een plaatsje waar je vier, uh, vier politieagenten hebt. Dat het uh, ook een beetje onzin is dat je je leven in de waagenschaal stelt. Want er gebeurt natuurlijk geen zak. Dat uh, doet een beetje aan die Zweedse film kop denken waar ze ook een politiebureau willen opheffen in zo'n klein plaatsje, omdat er nooit wat gebeurt. En dan gaan ze zelf maar wat criminaliteit creëren. En uh, ja, ze zeiden zelf van, ja, er zijn uh, kapotte radio's en uh, slecht passende kogelvrije vesten. Je je af hoe vaak ze die dan nodig hadden. En uh, ja, lage betaling. En uh, slechte remmen op de politiecruisers. En weinig betalingen. Dat is ins insufficient remuneration. Dat zal het dan wel grotendeels zijn, denk ik. Ik denk als ze heel veel betaald werden... dat ze dan niet zo om, uh, mee zaten. Dat, uh, dat de stad niet om ze gaf En de officers were also upset... about the idea of merging them with a the department... in a neighboring town of Chester... to reduce costs. So, ja, so, ja, dat gebeurt natuurlijk... als er, als er nooit wat gebeurt... Dan, uh, ja, dan gaan ze dat samenvoeren... met een ander. Ja. En dan, uh, om kosten te besparen. Dat is al heel wat... Dat uh, een soort vrije marktmechanisme plaatsvindt om een, een merger uh, fusie te bewerkstelligen. Waar zit het, say? Kentucky of? Uh, nee, Massachusetts was het, geloof ik. Blandford, Massachusetts. Oké, okay. ja. Yeah. Ik ja, ben benieuwd groot grote plaatsje dan is. Ja, er was natuurlijk ook... dit uh, ook, is dan een heel klein plaatsje... en ik denk dat er ongetwijfeld niks zal gebeuren... naar de politie allemaal. Uh. Maar het was natuurlijk onlangs een keer in New York... dat alle New Yorkse politiemannen die staakten... Met die, in die zin dat ze alleen nog maar... noodzakelijke boetes zouden uitdelen. Wat natuurlijk... heel raar klonk al. Want uh, dat betekent dat ze... als ze niet staken... dan deden ze ook niet noodzakelijke boetes uit. En, uh, ja. en uh, wat bleek toen, toen, zij, toen die politie ging staken, dat de criminaliteit daalde. Uh, ja. dus, uh, want er is een heleboel criminaliteit, het is natuurlijk gewoon, ja, het is alleen maar eigenlijk net, net criminaliteit. Je, wordt eigenlijk gewoon, ja, je loopt over een zebrapad heen en uh, dan uh, word je als uh, crimineel uh, van de weg gehaald. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal overtredingen, Ik komen we straks ook nog bij, bij, bij een... Uh, en een zakje vuilnis in je auto vervoeren bijvoorbeeld, dat is, dan, dat is dan een criminaliteit. Dat betekent dat als de politie staakt, dat, dat stuk criminaliteit valt dan van de radar af. Dat bestaat opeens niet meer en dan daalt de criminaliteit. Ik heb hier trouwens de wikipagina van dit plaatsje. Hij heeft 1735 inwoners. En <laughs> ja. de government type is open town meeting... Ja. ja, ik denk dat er geen criminaliteit gaat plaatsen... er zullen best wel mensen bewapend zijn ook. <laughs> ja. Dus ik uh, denk niet dat de criminelen zeggen... Nou, nou, de politie is weg, dan ga ik lekker inbreken. nou <laughs> Ja, dat is volgens mij een, een, een slaperig dorpje, denk ik... waar geen fuck gebeurt. Maar uh, we hebben nog meer nieuws... en dit komt dan uit uh, Engeland. Uh, dat gaat over Roover... en die heeft een, een ticket gekregen. Ja, dat is een dakbedekker. Uh, okay. Die moet 300 pond betalen. Oké. Omdat die een leeg zakje chips en een sandwich wrapper in zijn van had. Dat mag niet of zo? Nee, want als jij een commercieel uh, voertuig hebt, wat een van dan is, een commercieel voertuig dat vuilnis vervoert, heeft daar een vergunning voor nodig. Oh my god. <laughs> <laughs> Welkom dus, uh, in the Land of the Free, oh nee, je wacht, het is dus Engeland natuurlijk. Hè? Uh, Engeland Ik vind lang... het wel goed dat het gebeurt. Ja, lang die... Ik vind het echt goed dat het gebeurt. Ik ja? zal ook uitleggen waarom. Okay. Hoe meer van dat soort dingen, hoe, meer, hoe sneller mensen het gewoon zat zijn. Ja, denk je? Ja. <laughs> Heerlijk. Ja. Ik vraag me dat altijd af. Vroeger dacht ik dat inderdaad wel. Van Ja, uh, uh, weer een libertariër erbij. Maar ja, op een gegeven moment heb ik wel zulke soort mensen tegengekomen die dan echt, uh, ja, die kunnen urenlang gaan tieren en vloeken over alles, al het onrecht wat er nu is aangedaan, maar nog steeds verdedigen ze de staat, weet je wel? ja. Ja, zo hoorde ik laatst ook, dit is dan inderdaad een, een behoorlijk triest verhaal. Maar ik hoorde, mijn, mijn zus had gekeken naar een televisieprogramma van een, een huis wat je voor 1 euro in Italië kon kopen. Oh ja. Een aantal Nederlanders die dat dan gaan doen. En, en dat is onder de voorwaarde dat je 30.000 euro aan renovatie doet. En nou, dan gaan ze naartoe en gaan ze kijken van uh, ja, wat zou ik hier aan Costa kwijt zijn om het een beetje op te kalfateren. En uh, dan denk ik, nou misschien dat, lukt. dat gaat maar wel lukken, dat ga ik doen. Maar er gebeurde dus dat, dat er een enorme berg bureaucraten op je neerdaalt. Ja. Uit alle hoeken en gaten. Dus dan mochten ze het dak niet repareren. Want dat was uh, de monumentencommissie of zo. Die had daar uh, dat aanspraak op. Maar ze mochten wel binnen gaan verven. Maar het dak lekte nog. Dus dan zou de verf er zo weer vanaf lopen. Dat is altijd niet zoveel. Het duurde allemaal ook een eeuwigheid voordat je overal toestemming toe had. Dan hadden ze ergens een bord neergezet. Wilden ze wilden een Airbnb van maken of een hotel of zo. Maar dat bord stond dan weer in de provincie. En de volgende dag stond er gelijk al een vent. Uh, die zei ja, je mag niet zomaar een bord neerzetten in de reclamebord. een provinciegrond. Dus er kwam gewoon zo'n berg bureaucraten op zijn afzetten. En dat is natuurlijk gelijk de reden waarom zo'n stad leeggelopen is. Als je, ja, als je dat ziet, want de burgemeester zei, ja, bij de hele stad is leeggelopen en daarom, daarom waren de woningen voor 1 euro te koop. Maar er is natuurlijk een reden voor. De reden is dat hij er zit eigenlijk. Tenminste, hij komt er nog wel aardig over. Ik kan er nog wel voor, voor een camera staan te lachen. Maar er zit een hele organisatie... die natuurlijk wel allemaal beveel is beveel... en die, die allemaal een stempeltje hebben... en, en uh, mensen lastigvallen die, die, er, die er wat moois van willen maken. Ja, maar als je zo'n dus burgemeester bent... en, en je wil graag dat er iets van het stadje gebeurt... dan kan jij toch wel een beetje als bemiddelaar daar proberen... Of, uh, die mensen van tevoren inlichten van oké, okay, uh, er is een. Uh, een of, er komt een hoop bullshit over je heen, maar hey, ik ga jullie even helpen, want ik wil graag dat dit stadje tot leven komt. Dus ik ga even bemiddelen, uh, weet je wel. Het, uiteindelijk is het punt natuurlijk altijd: ja. wie heeft er de meeste guns? En de, de, de, de provinciale overheid heeft waarschijnlijk meer guns. En, uh, firepower dan de, dan de regionale, dat is een burgemeestertje. Hij, die burgemeester gaat dat gewoon altijd afleggen tegen de welzijnscommissie van de, van de provincie. Uh, die heeft dan weer de nationale staat achter zich. Dus ja, dat gevecht, dat, dat kan hij gewoon niet aangaan. En dat kan, dat kan je eigenlijk niet bemiddelen. Uh. Maar dat is wel de reden waarom zo'n land naar de Mallemoer gaat natuurlijk. Uh. Ja, en ik weet niet of je wel eens als toerist in Italië geweest bent... Ja, ik ben wel in Italië geweest, ja. Dan krijg je achteraf altijd nog boetes, hè? <laughs> nee. Oh, met die gebieden in rijden waar je niet in mag rijden. Ja, of, of dat je te hard hebt gereden, terwijl je... Te hele hey, denk ik van, hé, hey, we hebben ons netjes aan de snelheid gehouden, weet je wel. Uh, of dat je de huurauto... En dan vinden ze altijd krassen die, die er niet op zaten, weet je wel. Uh. Zijn, er, van die, uh, zijn er sneaky snelheidsvariaties of zo? Of die, of die dynamische snelheidsdingen, zoals in Nederland ook. Nee, nee, nee. Wat ik uh, gehoord heb, van de, wij hadden dan iemand achter de stuur zitten die, uh, die heeft in Italië gewoond. En die zei later ook nog van, want die boete kreeg we pas, uh, de, de, de aanmaningen kreeg we pas, hè. Dus de, de boetes gingen naar het uh, verhuurbedrijf en uiteindelijk de aanmaningen in naam van de president, die kregen wij dan uh, toegestuurd via dat verhuursbedrijf. En dat doen ze dan expres. En... Het ging om een overtreding, eh, terwijl we ja, zeker wisten dat we ons daar netjes aan de snelheid hielden, weet je wel. Maar dat maakt dan ook niet uit. Ze zien gewoon, hé, hey, een toerist, uh, ja, hartstikke idee, dat, dat is een mooie melkkoe. Weet je wel? Ja, ja. Ja, ja het is natuurlijk een heel korte preference, want dat betekent dat er uiteindelijk alle toeristen daar weg blijven. Ja, Toskane, ik denk die blijven ook weg. Ja, als je boetes dus maar uh, optrekken tot 300 pond, dan blijven ze wel weg, denk ik. ja. Nou, ja, op een gegeven moment viel het bedrag veel wel mee verder hoor. Dat is gewoon inderdaad een snelheidsovertreding. Die, ja, goed, daar kan je, daar kan je natuurlijk aan, aan gaan vechten. Maar ja, hoe goed is die Italiaans, hè? <laughs> uh, yeah. mm. Maar ja, ik neem aan, we hebben hier verder alles over gezegd, hè? Ja. Ja, ja goed. Uh, hoe, hoe is het verder gaan met Roever? Uh, ja, het loopt nog. Uh, ik, ga, ik weet niet of hij nou appeal gaat aantekenen of uh, zal wel. Ik denk dat, dat, hij, uh, het ik denk dat, dat hij het wel even in het nieuws houdt, yeah. ja. Hij, hij zei een uitspraak: The working man gets penalties for doing his work. Ja, dat uh, klopt. <laughs> ja. En hij wilde de fouten ook niet bij iemand in de tuin achterlaten. Zo, hij gooit maar flikker bij in de tuin. Dus hij nam het netjes mee in de zak. De auto. Dan <laughs> krijgt hij een boete omdat hij vuil vervoert. <laughs> ja. Hm. Maar dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Rusland geeft werkvergunning, aan, oh sorry, geeft werkvergunning af aan duizenden arbeiders uit Noord-Korea. Nou, ik vind het wel leuk dat, uh, dat die mensen zitten daar in feite in een werkkamp in Noord-Korea. Ja. En dan uh, geeft Rusland ze een extra optie. Of sommigen in ieder geval een extra optie. En dat is een werkvergunning om te werken in, in Engeland ja dan denk je, van nou ja, dat, is, dat is handig voor, voor die mensen. Dan hebben ze één optie meer dan ze ervoor hadden. Uh. Maar dan gaat, uh, valt de hele internationale gemeenschap die valt daar weer over. Want ja, Noord-Korea staat helemaal onder sancties. Dus Rusland mag helemaal, die handelt in strijd met het internationale recht. Door uh, deze mensen een vergunning te geven. Een werkvergunning. Terwijl... Ja, als die mensen ook inderdaad kunnen werken in Rusland, nou ja, dan, uh, dan zijn ze in ieder geval uit Noord-Korea ontstapt. Ja. Maar Amerikaanse re regeringsfunctionarissen zeggen dat Rusland daarmee mogelijk de sancties van de Verenigde Naties schendt. Ja, ja, ja. Er heeft zware restricties opgelegd aan Noord-Koreaanse werknemers die in andere landen werken. Dus de, de, de buitenlanders sluiten die Noord-Koreaanse werkers eigenlijk op bij... Kim Jong-un, in zijn land. Eigenlijk zeggen ze gewoon van, oké, okay, als jullie willen ontsnappen uit jullie barre omstandigheid, moeten jullie weer gewoon over zo'n grensovergang uh, heen rennen, waar je in waar ja, je rug wordt je geschoten. geschoten worden. En uh, ja. ja, als je dat overleeft, nou uh, leuk voor jou dan. Maar uh, ja. ja, ja. Ja, dit is wel, op zich vind ik wel interessant hoe dat, dat, ja, dat, dat internationale recht, dat is ook natuurlijk helemaal gebroken. maar het nu ook vooral interessant dat de Verenigde Staten heeft gezegd tegen allerlei bedrijven, van als je zaken doet met Iran, nou, dan doe je geen zaken in Amerika. Of dat heeft Trump ook gezegd. Dus gaan ze gaan die boycott handhaven. En, ja, dus de vraag, en de EU zegt van, nee, je mag je, je, mag je niet de oor laten hangen naar, uh, naar dit uh, bevel van Trump. Naar die boycott van Trump. Uh, dus, dan nou ga je eigenlijk een soort barst krijgen in die, in die internationale rechtsorde die, Volgens mij, dat moet ook een keer gebeuren... ...want die miljardenboetes, dat gaat ook een keer... ...tot een, tot een barst zorgen. Want dan zegt, tot er, zegt er een keer... Een, ...een land van nou, bekijk het maar... ...wij gaan die boete niet betalen. Of een bedrijf zegt dat. En die zit in een land... ...waarvan de regering ook zegt van nou... ...nee, wij gaan dat ook niet... ...afdwingen. Ja, maar dat kan alleen werken... ...als je zelf als bedrijf niet... Uh, ...bijvoorbeeld in Amerika zit. En ja. dan kun je op een gegeven moment zeggen van... ...oké, okay, we gaan die boete van de Amerikaanse... ...regering niet betalen... Maar uh, ja, daarmee is ook je weg naar uh, zaken doen in Amerika meteen afgesloten. Zeker, ja. Dus uh, dat is een nadeel. Ja, dat is een nadeel, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, als je kijkt wat uh, Pieter Schift ook zegt over zaken doen met Amerika van China, dat het eigenlijk allemaal op de pof is. Dat ze, ze te kopen op afbetaling. En het ja. allemaal IOU's gaan de ene kant op hun producten, de andere kant. Dus het moment komt toch een keer dat er wordt gekeken van ja, uh, wat is dat nou voor klant? En nu is het nog zo, nu, nu kunnen ze zeggen van nou, uh, wij, wij houden alle Amerikaanse mensen onderdaan in gijzeling. En je mag er geen zaak mee doen. Wij staan aan de grenzen, dus je mag er geen zaken mee doen als wij het uh, niet zeggen dat het niet mag. Dus uh, ben, je, ben je een mooie sigaar, de 350 miljoen consumenten minder. Maar ja, misschien dat, het straks is, dat er straks een moment komt dat het er heel anders uitziet. Je denkt van nou ja, die, die klanten, de, uh, daar, uh, en dan vervalt de hele, hele machtpositie. De machtspositie bestaat bij de gratie dat er consumenten zijn die, die goed kunnen consumeren. En dat bestaat weer bij de gratie dat het ook producenten zijn die daar nog wat kunnen produceren. Dus als dat een beetje, ja, die schuldenbubbel in elkaar ploft, dan denk ik dat de hele rechtsdominantie, en, en, en tegelijk ook de militaire dominantie, dat dat dan ook wegvalt. Hè. Dat dat hele empire ontmanteld moet worden. En, zeg ik zeg niet dat dat uh, vandaag of morgen gaat gebeuren, maar... Ja. Het zal escaleren tot het daar wel aankomt. Dat het wel moet gaan gebeuren. Ja. Ja. Dit was tevens het laatste bericht. Ja, dat is mooi, want er moet morgen weer gewerkt worden. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Er moet weer geproduceerd worden <laughs> zodat er geconsumeerd kan worden. <laughs> zodat er weer in een schatkist geredeneerd kan worden. Dat dan, ja, de bedoeling van niet, maar ja, dat, dat wordt al gedaan. Ja, ja ik neem aan dat jullie allemaal allebei in loondienst zijn. Ja. Dat zijn wij. En toch gelukkig. Ja. Nou ja, goed hoor. Dan zal ik even de afkondiging doen. Ik wil u allebei hartelijk danken voor het deelnemen aan deze uitzending. En de luisteraars uiteraard danken voor het luisteren naar deze podcast. En ja, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. Ja. Ik zou zeggen, hartstikke idee. Toedeledoki. En de groeten. Hoi hoi. We ja, hebben het einde van de wereld trouwens overleefd. Hè? Zou dat er zijn dan? Ja, ja vorige week ook. Nee, <laughs> ja, goed. Nou ja, ja, jongens. Ja.